Mitt Romney, Obama's rivaal bij de presidentsverkiezingen... zei dat de maand zijn eerste zoon van de aarde zal missen. Neil Armstrong overleed afgelopen dag, hij was 82 jaar. Gouverneur Rick Scott van de Amerikaanse staat Florida... heeft de noodtoestand afgekondigd... vanwege de nadering van de tropische storm Isaac. Verwacht wordt dat Isaac maandag of dinsdag de kust van Florida bereikt. Op dat moment begint in Florida de conventie van de Republikeinen.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 Dit is Radio 1, BNN, politieke nachten in de overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke zaterdagavond zit iemand hier in een kamer die ik mag interviewen. En ja, Het zijn natuurlijk de weken voor de verkiezingen, dus wij hebben de politieke nachten... En vandaag hebben we weer een politicus die eigenlijk precies een jaar geleden ook al hier in de Kamer zat. Uh, ja, toen was, had hij nog niet de positie die hij nu heeft. Want nou is hij de grote man van het CDA. Ik heb het over de heer Siebrand van Haarsma Buma. En ik klop op de deur. Bijzonder goede avond. Dag Patrick. Daar zijn we Welkom. weer. Welkom. Ja. ja, leuk dat je er bent. <laughs> ja. Uh, wij mogen altijd je en jij zeggen. Hè? En ja, dat is de volgende. lijkt me goed plan. Maar moet ik uh, Haarsma Buma zeggen eigenlijk? Of is het echt Buma geworden? Het is allebei, het was altijd allebei. Maar Buma is wel zo makkelijk. Ja? Ja hoor. Maar ik vond dus het wel iets maakt. hebben hoor. Haarsma Buma. Maar het is er ook nog. Ja? Ja, zeker. Maar ik heb eigenlijk in mijn leven altijd al vaak gezegd... Sibrand Buma... En uh, het is korter en makkelijker en dan vind ik het prima om het nu ook te gebruiken. Nou, hebt maar als drankje... je nou het gewoon sibrand zegt, dan ben je van het probleem van de achternaam ook verlost. Uh, je hebt ook de drankjes al klaargezet. Ja, lekker hè? Nou, laten we ik hoop dat je een biertje lekker vindt. Ja, waar proost op? Op de verkiezingsuitslag. Ja? Oh, ja? 12 september. Oh, ben je gespannen? Nee, ik ben niet gespannen. Nee. Maar op dit tijdstip hoeft dat ook niet meer. Nee, maar het wordt natuurlijk wel wat 12 september. Je staat er nou nog niet zo goed voor. Nee, er is een boel werk te doen. Zeker. Maar ja, daarvoor ben ik ook op pad de komende twee weken. Ik dacht, we proosten op de Limburgers. Ja, ook dat. Want ze blijven. Ja. Ze blijven? Ja. Wat stond er nou toch in de Telegraaf? Gisteren al en dan vandaag een interview met jou... dat ze misschien willen afscheiden? Ja, uh, het, het is echt onzin. Um, de Telegraaf had gezegd dat er geruchten waren. Dat wil ik ook weten waar. Maar niemand weet van iets... En uh, iedereen kan altijd met me in gesprek gaan, maar dit is echt onzin. Nu is het campagne tijd. Je reist het hele land door. Wanneer ga je naar Limburg? Daar ben ik al geweest. Oh, en? Dus ik hoop niet dat ze naar aanleiding van mijn komst in Limburg dachten van wegwezen. Uh, met pek weglezen. en vier, uh, weggestuurd. Nee, ik ben vorige week zaterdag in Limburg geweest. Rond de 35 graden was het. Maar het was een hele mooie dag, ja. Maar hoe schadelijk is dit voor een partij als dit gesuggereerd wordt? Ehm... Um, nou, ik vind wel, dat moet hem, als het niks aan de grondslag ligt... is dat ook snel wel weer weg. Het, het staat nu al in de Telegraaf. Uh, in een interview met mij begonnen ze er eens over. Ik zei, waar heb je het vandaan? Nou, dat was dus geruchten. Ja. En niemand uh, kan ook maar op enige manier aangeven wie het gerucht is. Maar het dus stond het is, wel met is... zulke chocoladeletters... op de voorpagina van de Vrijdag Telegraaf. En er zijn toch uh, uh, uh, uh, een miljoen mensen die de krant lezen. Dan ja. moet je dat wel weer repareren. Terwijl je wel andere zaken aan je hoofd hebt, neem ik aan. Ja. Precies, dat, dat, is wat er, dat is wel wat er gebeurt inderdaad. Dus een, een krant schrijft een artikel... en dan staat ook heel mooi Buma ontkent geruchten. Maar zoals je weet, als je een gerucht ontkent... dan denkt iedereen er zal een gerucht zijn. Um, nou ja, dat is dus niks. En, um, Hoe vervelend vind je dat? Nou, ik ben wel eerlijk. Dit, dit gebeurt in campagnetijd. En om de zoveel tijd komen er dit soort dingen op. En in die zin kan ik er echt wel mee omgaan. Dus het is meer zoiets dat ik denk van... jongens... Kom op even, hè. kom liever met echt nieuws, want dan zijn we hier weer mee bezig. Maar dit is een krantenkop, het is ook niet door andere media overgenomen... die ook begrijpen dat dit ja, op zijn minst wel een, een bron zou moeten hebben. Maar als je, gaan we het, verder. als je het ziet, je ziet die vrijdagkrant, die kop, enorm groot op de voorpagina. Moet je dan niet even vloeken of word je niet even kwaad? Ja, uh, natuurlijk, maar tijd is het interview al omdat ik uh, dacht dat het interview over andere dingen zou gaan... en ineens gaat het hierover... en mag ik van alles gaan ontkennen wat niet waar is. Uh, maar nogmaals, ik weet dat dat erbij hoort. Dan moet ik de politiek niet ingaan als ik dit soort dingen niet wil. En zeker in campagnetijd, dan gebeurt het. En dan is het niet eens zozeer... komt dat artikel, want daar ga ik niet over... maar zorg was partij dat we vervolgens er op normale manier mee omgaan... en niet in paniek raken omdat er echt iets zou zijn. Nee, we weten dat het onzin is... Uh, we hebben een enorm leuke campagne waar we alle provincies afgaan. Ook Limburg. Limburg doet enthousiast mee. Ja, we dat, dan is het helemaal zo. Hoe stevig is het CDA nog in Limburg? Het CDA heeft natuurlijk de uh, verkiezing van 2010 behoorlijk verloren in Limburg aan de PVV. Ja, wat dat betreft ligt het speelveld wel weer over, open. Omdat je ziet dat de PVV daar erg aan uh, steun en aan het verliezen is. En dat is wat men ook in Limburg zegt, ook wel maakt dat de positie van het CDA... die ook erg voor de Limburg, het Limburg van de Limburgers daar is, uh, een kans heeft. Maar jij bent een Fries? Ja. Friesland-Limburg? Ja, de afstand zou niet veel groter kunnen zijn fysiek. Nee. En qua sfeer en qua gevoel? Noord en Zuid? Ja. Uh, ben jij iemand die Limburgers uh, aan kan trekken? Uh, nou, ik heb gemerkt uh, dat er een aantal dingen zijn... die heel erg hetzelfde zijn tussen Limburgers en friezen. Ik heb dat gemerkt met name toen ik de campagne deed... voor het lijsttrekkerschap in mei. Toen ben ik ook in Limburg geweest. Ik heb als gezegd, in Limburg begon toen mijn victorie. En wat de Limburger herkent, is iemand die ook van een provincie komt... met een hele sterke culturele achtergrond... En die ook hecht aan de waarden van die provincie. In Friesland is het dan het en het, het Postdoc springen... de toch en andere dingen. In Limburg zijn het de schutterijen, euh, carnaval, de optochten... allemaal dat soort dingen. Maar beide provincies hechten heel erg aan het eigene. Dus als ik als Fries daar kom, dan ben ik niet zuidelijk... ik heb geen zachte g, ik ben niet katholiek... maar ik begrijp wel wat ze bedoelen. En als zij in Friesland komen, begrijpen zij wat ze bedoelen. En dat is wel een band die je dan voelt. Je was hier vorig jaar ook. Het is eigenlijk op vier dagen na uh, een jaar geleden. Wat is er voor jou veranderd in het jaar? Wat zijn de grote veranderingen geweest? Uh, nou ja, die zijn vele. Er zijn veel veranderingen, zonder meer. Ik was toen fractievoorzitter van het CDA, nu politiek leider. Um, de grote verandering voor mij is natuurlijk vanaf april geweest. Het onderhandelen in het katshuis, de val van het kabinet de lijsttrekkersverkiezingen en nu als lijsttrekker naar deze verkiezingen... dat is echt toch wel even wat anders dan fractievoorzitter zijn. En voor het CDA? Staat het CDA er nu beter voor? Uh, voor het CDA merk ik dat er toch wel voor veel mensen het gevoel is... dat er een last is afgevallen dat het CDA zijn eigen koers weer bepaalt. Andere mensen vinden het teleurstellend wat er is gebeurd... maar feit is dat er natuurlijk een periode van veel interne discussie was. Die is met name met die lijsttrekkersverkiezing... Uh, afgesloten, heb ik heel erg het gevoel gehad. En we gaan nu weer gezamenlijk verder. Maar het is natuurlijk nog een enorme weg... om ook in Nederland het vertrouwen te herwinnen... als al die dingen gebeurd zijn de afgelopen tijd. Maar binnen het CDA heb ik nu een... ik voel het gewoon in die campagne. Hoe leuk men het vindt als we komen met onze schitterende campagnebus... die is erg mooi, en het land doorgaan... dan voel ik mij overal welkom. Maar je zegt dus eigenlijk dat vorig jaar, toen je hier zat... het CDA er eigenlijk niet zo goed voor stond als nu. Het CDA was niet te vertrouwen toen. Nou, het CDA heeft veel vertrouwen verloren in de afgelopen jaren. En dat, dat hoor je ook. Uh, overigens, nu op straat vind ik dat mensen alweer heel erg bezig zijn... met wat er de komende jaren gaat gebeuren. En dat is ook belangrijk. Maar zeker in de periode november, december, januari, in de winter... was het een periode dat het CDA gewoon heel erg met zichzelf bezig was. En dat hoor je terug. Ja, zeker. En uh, was dat voor jou een moeilijke tijd? Want uh, jouw partij was gewoon vertrouwen, het, het glipte weg... Is dat niet frustrerend als je daar onderdeel van bent? Misschien zelfs wel veroorzaker? Nou, het, wat, wat, ik, uh, wat mij met name wel bezig hield, was dat natuurlijk de intentie van ons was om in een moeilijke tijd... ook de verantwoordelijkheid te dragen om uh, in de regering te zitten. En je ziet hoe, uh, hoeveel, tot hoeveel discussie dat aanleiding geeft... dat dat lang niet altijd makkelijk is. Terwijl je in alle oprechtheid een keuze maakt... waarvan je denkt, deze is goed. Um, maar ik weet ook dat is politiek, dat je vervolgens enorme discussie kan krijgen. Die is er geweest. En ik merk dat snel daarna, alsof er een, een waakvlammetje weer is opgevlamd... Uh, die partij weer tot leven is gekomen. En nogmaals, dan realiseer ik me heel goed dat het ook aan mij lijst, als lijsttrekker is... om ook aan Nederland te laten zien dat het CDA inderdaad weer vooruitkijkt. Jij als lijsttrekker, ben jij de gedroomde lijsttrekker voor het CDA? Um, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik, ik, ik moet eerlijk laat ik sterker zeggen, ik geloof niet dat iedereen van mij is gaan dromen de afgelopen tijd. Maar ik ben natuurlijk wel. Uh, ik voel mij wel gesterkt door de uitslag van die verkiezingen van de uh, maar je van natte dromen en nachtmerries dan. Hè? Ja, ik weet niet wat ik van het weet zou zijn als het al dromen geweest zijn. Maar we hebben natuurlijk die lijsttrekkerscampagne gehad. Maar als jij het niet bent, wie, wie zou het voor jou de gedroomde leider zijn voor het CDA? Ja, dat is flauw dat je dat vraagt, zit ik er net... en dan moet ik vertellen wie die hier anders had moeten nee, zitten. Nee, ik vraag aan jou, ben jij de gedroomde ja. leider? Jij zegt, ja, oh, dat weet ik niet. Nee, ik ben, ik, ik, dat, daar ben ik heel stellig in. Ik weet niet of men van tevoren van mij gedroomd heeft. Sterker nog, ik wist zelf op 20 april niet... dat we 21 april een kabinetcrisis zou, zouden hebben... en ik op 27 april mij zou kandideren voor het lijsttrekkerschap. Dus het is heel snel op, op, op elkaar gevolgd. En toen was er een campagne, zes kandidaten zijn het land in geweest... En toen was het voor mij verrassend uh, dat ik in één ronde... 51 van de stemmen achter mij kreeg. Net dus blijkbaar volgende, is het draagvlak voor mij toen heel groot geweest. Waar ik zelf nog dacht dat zal wel in twee ronden bevochten moeten worden. Nee, maar omdat toen ook de discussie daarvoor was... de gedroomde leider zou Camille Eurling zijn, zou Jan-Kees de Jager zijn. Ja. Maar feit is natuurlijk dat het ook gaat maar... om beschikbaarheid. Dat is met kandidaten altijd zo. Maar wie had jij graag gezien dan? Had jij... Heb jij Jan-Kees gepolst? Heb jij Camille gebeld? Zover ben ik natuurlijk helemaal niet gekomen. Het is mijn taak niet om te gaan uh, polsen bij wijze van spreken. Als de fractievoorzitter, dat is meer voor de partij. Die heeft er wel het nodige over gezegd overigens. Over inderdaad uh, nou ja, weten wie de kandidaat kunnen zijn. Um, maar toen die week eenmaal begon van de val van het kabinet... was het gewoon echt een kwestie van in één week... wie is beschikbaar, wie kan kandidaat zijn. Maar het is een feit dat altijd bij kandidaatstellingen... het gaat om wie is beschikbaar, wie durft het aan. Uh, want voor jezelf is het ook nogal een beslissing... En vervolgens die wordt er gekozen. Wie durft het aan? Ja, je moet het wel aandurven natuurlijk. In deze tijden ook? Nou, in alle tijden. Ja, in deze tijden zeker. Uh, maar ik denk in alle tijden. Ik, ik heb natuurlijk veel met mijn voorgangers ook wel gesproken. Uh, in alle gevallen is dat een sprong in het diepe die je begonnen bent. Of je nou Lubbers heet, Van Acht heet of dat ik het doe. En wie kwam met het beste advies? Uh, uiteindelijk was het beste advies van mijn vrouw. Dus toch niet van buiten. En dat was, als je het gevoel hebt dat je het moet doen, dan doe je het. En dan dragen wij dat ook mee. En waarom had jij het gevoel dat je het moest doen? Ik had heel sterk het gevoel dat in die week... waarin ik uh, heel erg op de voorgrond stond... men naar me ging kijken van ben je beschikbaar, kan je dit doen? Ik voelde dus dat uh, het op mijn weg kwam. En ik vind dat als het op je weg komt, dan neem je die verantwoordelijkheid. Natuurlijk had ik ook weg kunnen lopen, had ik niet kunnen doen. Maar toen het woord dromen ga ik niet gebruiken, dat mensen van mij droomden... maar mensen spraken mij wel veel aan in de partij. Toen heb ik erover nagedacht, dat komt maar heel kort, een paar dagen. Uh, ik weet dat dat ook zo is, dat je er vaak maar kort over na kan denken. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga ervoor. Waarbij ik nog niet wist dat ik gekozen zou worden, maar wel voluit die campagne in. Het is een moeilijke tijd... Je staat er niet goed voor. Wrijf het nog even in. Lig <laughs> ik... je ervan wakker? Laat ik dat oh, zo? Toen hadden we toch over dromen. Het tijdstip waar we op nu praten, zeker. Nee, daar wil ik wel heel, daar ga ik precies antwoord op geven. Ik wist heel goed waar ik aan begon. Um, toen stonden wij er nog slechter voor dan we de afgelopen weken gestaan hebben. Er is een basis gelegd de afgelopen tijd, en die moest gelegd worden. Dus ik wist heel goed wat ik deed. Maar ook dan loop ik niet weg. Ook dan ben ik er. En ik heb wel een verhaal te vertellen. We hebben een ideaal te vertellen. En het CDA dat ik wil vertegenwoordigen... is ook een partij die laat zien dat het om idealen gaat. We zijn vaak, er is vaak van het CDA gezegd... dat zijn die mensen die besturen altijd om het besturen. Dat heb ik nooit zo gevoeld, maar ik heb het wel gehoord. Nou, laat duidelijk zijn dat voor mij die idealen voorop komen. We hebben het gehad over het gezin, over de samenleving. Respect voor elkaar. Over toekomst bieden in tijden van crisis... Dat wil ik echt bereiken. Dat is mijn doel in de politiek. Daarom ben ik gestopt. Daar hebben gestopt, gestart. En daar wil ik mee verder. Je hebt ook een uh, boek geschreven. Ja. Een boekje. Uh, klein boekje. Samen kunnen we meer. Ja, de tijd was kort. tijd <laughs> ja. is het een kort... De, de, nou, nee, dat is wel waar, hoor. Ik ben natuurlijk in mei uh, lijsttrekker geworden. En ik wou een aantal dingen die mij bezig hielden op papier zetten. En... Um, dat wou ik eigenlijk in de eerste maanden doen. Kernachtig. Maar wel meer dan een programma of een pamflet. Dat is dit geworden. We gaan daar zo meteen nog over praten. Maar ff, kijk, wij zijn natuurlijk toch BNN. Dat, zijn, dat is een jongerenomroep. Veel jongeren studeren. Dan hadden we deze week natuurlijk het gedoe... weer om die lang studeerboete. Ja. Wat willen jullie nou? Wij willen dat de lang studeerboete verdwijnt. Kijk, ik, laat ik even beginnen bij het begin. Dan, ja, dan, dan kom je er tegen aan te lopen... en ik herken dat het in tijden van verkiezingen nog moeilijker is dan de anderen... dat je altijd elkaar nodig hebt om samen dan die oplossing te verzinnen. En ik besef, en ik vind dat voor de hele politiek slecht... dat vervolgens de politiek er niet uitkomt hoe we op korte termijn het betalen. Maar wat de kern is, is dat in 2010 bij ons de angst heel groot was... dat we een systeem zouden krijgen van de lening, het leenstelsel... Toen hebben we gezegd: We moesten een alternatief hebben. Dat was toen de langste dierboete. Um, tegelijkertijd hebben we voor onszelf gezien. dat voor de komende jaren wij voldoende financiële ruimte hebben. om niet met die langste dierboete door te gaan. Dus hebben we gezegd: Daar stoppen we dan mee. Maar laten we dan wel vervolgens voorkomen dat er alsnog zo'n leesstelsel komt. Want dat dreigt nog steeds. Dat je aan het eind van je studie met 14.000 euro zit opgeschreven. Nou, dat hebben we gezegd. Daar hebben wij ook de oplossing voor. Maar je zit, en daar gaat de discussie natuurlijk nu over... met het probleem dat sommige mensen het komend jaar al moeten betalen. Ja, dat speelt net rond de verkiezingen. Rent net in deze tijd en dan merk je dat het heel moeilijk is... om op korte termijn een kamermeerderheid te vinden die dat geld vindt. Ja, dan zal het na de verkiezingen snel moeten... Maar jij stond daar uh, voor studenten ja. en jij zei... ik wil af van de langstudeerworte. Ja. Dan denk ik bij mezelf, daar heb je over nagedacht. Ja. Dat zeg je, dus dan kan je die woorden ook waarmaken. Ja. En ja, nu heb ik het idee dat die studenten toch maar een beetje... in het ongewisse gelaten worden. Ik had gehoopt, hij gaat het regelen. Nou ja, je moet uh, altijd een meerderheid hebben die dat ook wil. Dus als ik wil... Maar dat er is veranderd. een meerderheid... De meerderheid is er om de langste boete te gaan afschaffen. Dat is op zichzelf het goede nieuws ook, vind ik uit Den Haag. Wat altijd een vervolg is in de politiek, dat is van alle tijden... dat je ook nog moet zoeken naar de gemeenschappelijke manier waarop. En dat is ook mijn teleurstelling, dat het uiteindelijk het niet lukte... om het gemeenschappelijke te vinden, want sommige zijn. Maar zijden... ik dacht dat je daarover nagedacht had ook, toen je het zei. Nee, dat is nou, niet, niet mogelijk als politieke partij... om als je zelf een standpunt hebt eerst bij vijf partijen te gaan verzinnen of ze hetzelfde hebben. Ons doel is de afschaffing van die boete, van die langstudeerdersboete. De hoop was dat wij snel ook een meerderheid zouden vinden om dat te doen. Het probleem is dat een aantal zeggen, wij willen het er wel van af... maar alleen in ruil voor een leenstelsel... Wat nooit onze bedoeling is geweest. Maar ik begrijp heel goed. Uh, mensen hebben ons er ook over benaderd. dat men afvraagt. Wat, ge wat gebeurt er nou uiteindelijk? Wat is die politiek? Het is zo homelig. En dat snap ik heel goed. Ja, dat snap ik heel goed. En dat, ja. straalt, wel maar tegelijkertijd... af, dat straalt wel af op, op het CDA. Ja, en dan nou, denk ik bij mezelf. Ja, jij schrijft een boekje. Ja. en er staan veel mooie dingen in. maar dan denk ik bij mezelf. ja, maar wat is er uiteindelijk. Wat, wat kunnen we geloven? Ik, ik, maar ik, daar, daar kom ik op terug. Maar ik zal blijven zeggen wat mijn ideaal is en wat ik wil. Als ik op een gegeven moment zie dat het systeem niet werkt... in dit geval die boete, dan zeg ik dat... En ik denk juist dat het CDA te lang niks heeft gezegd... omdat het dacht, we moeten eerst een compromis sluiten. We moeten het team met tien team andere partijen overeen zijn. En in 2016 doen we het misschien. Sterker nog, de invoering was heel sterk... om te voorkomen dat er iets anders kwam. En wat ik wil, is als wij vinden dat iets anders moet... dan zeg ik dat. En dan zoek ik daar meerderheden voor. Maar ik geef wel aan wat ik met het CDA wil. En dat mag anders zijn dan in het verleden. Dat mag met mij zelfs verwijten, maar ik doe het wel. Kan je dan nu uh, de studenten geruststellen. Um, nou, ik kan... ik kan na de, het debat... van afgelopen donderdag dus niet op de korte termijn... het antwoord geven hoe dat betaald wordt. Dat zal na de verkiezingen moeten zijn. En dat zal er dan ook van afhangen... hoe een kabinet er dan uitziet. Wie dat zijn en hoe ze dat zullen doen. Maar ik heb wel de indruk... dat de meerderheid in de Kamer dat gaat doen na de verkiezingen. Maar ik kan dat dus niet meer met zekerheid zeggen. Het is onze inzet. En ik hoop dat anderen dat ook doen. En niet vervangen door een leedstelsel. Heb je dan niet voor je beurt gesproken? Dat zou betekenen dat alle partijen die er van af willen voor hun beurt gesproken hebben. Iedereen heeft die wens geuit. En ja, ik maar ook. jij en het CDA waren de sleutel. Toen jullie zeiden van luister ik ben uh, en het CDA is tegen de, uh, de langstudeervoeten. Mm -hmm. Toen konden wat geforceerd worden en dat is niet gebeurd. Nee, maar voor het forceren heb je uiteindelijk nog steeds een meerderheid nodig. En dat is niet gelukt. Um, en dat kan, daar kan ik anderen verwijten, maar dat mogen ze. We hebben natuurlijk een afspraak proberen te maken om van die, die, uh, die boetesysteem af te komen zonder een leenstelsel in te voeren. Met name de VVD hecht eraan dat dat leenstelsel wel ervoor in de plaats komt. Ik kan ze niet verwijten dat ze het standpunt hebben. Maar daardoor kunnen we het niet bereiken. Daardoor moeten we het zo snel mogelijk bereiken... zodat in ieder geval terugbetaald kan worden als men te veel boete betaalt. Dus ik zie heel goed dat mensen dan zich afvragen wat gebeurt er gebeurt. Maar tegelijkertijd vind ik zelf dat als ik de echte opvatting heb... politiek, dat er een beter systeem is dan zeg ik dat. En ik nog, nog sterker, dat doe ik een volgende keer ook. En dan ga ik dus niet zoals in het verleden... eerst eens in een kamertje zitten... of anderen het misschien wel met me eens zijn. Maar hoe ga je dan voorkomen dat het weer zo rommelig wordt? Um, nou ja, dit, dit is een, een, een samenstel van factoren geweest. Omdat ook, dat merk ik dan zelf... dus de, de bereidheid bij anderen om in zo'n tijd samen... dan één besluit te nemen heel klein is. Dat, dat besef ik wel. Maar... Ik kan alleen maar zeggen, een volgende keer ga ik ook... als ik vind dat een systeem beter kan. dat zeggen. Denk aan de hypotheekrenteaftrek. Toen ik hier de vorige keer zat... hadden we nog niet onze plannen in de winter... waarin we gezegd hebben... we moeten af van de aflossingsvrije hypotheek. Dat veranderen we. Dan ga ik niet eerst met andere partijen overleggen of ze het ook vinden. Nee, dat wil ik. Dat kon in het vorige kabinet niet gerealiseerd worden. Dus zeg ik het nu. Dat is nog veel groter. Dat is in wezen een veel grotere verandering. Maar ik doe hem omdat ik op een gegeven moment zie dat het systeem wat we hadden niet meer werkt. En dan is mijn politieke insteek dat ik het dus ook zeg. En dat ik dat betere systeem wil. En dan, dan ja, ik accepteer dat ik daar kritiek op krijg. Maar dan zou ik dus voortdurend ja, meer moeten afwachten. Nou ja, dat vind ik dus dat er in het verleden al te veel gebeurd is. Het is eigenlijk best grappig, want de vorige campagne... is dus nog niet eens zo lang geleden met Jan-Peter Balkenende. We zijn hem al bijna vergeten. Nee die hoor. Zei, nou, we zijn hem nog niet... Nou ja. <lacht> maar die zei, de hypotheek afrente, uh, hypotheekrenteaftrek is heilig. Zo snel kan het dus gaan. Nou, het is dus niet voor niks dat ik daar open over ben. Dat is dus een verandering. En zo snel kan het gaan. En ik vind dus ook dat dat... Uh, dat moet ook. Als, kijk wat het, ik, nee, maar ik snap gebeurd het heel de afgelopen gebeurt is. Ja, maar maar ook... ik, ik, ik, ik verwijt jou niks. Maar nee. ik verwijt eerder de vorige campagne... en de vorige man die dus zat, Jan-Peter Balkenende... dat hij misschien niet eerlijk is geweest. Dat toen hij toen al heeft gezien dat de hypotheekrenteaftrek niet houdbaar was. Nou, nou, voor mij ligt er toch wel een, uh, een link met de schuldencrisis die zo is geëxplodeerd. Um, in korte tijd zijn de hypotheekschulden enorm toegenomen. Combineer dat met de schuld die we als land hebben. En het afgelopen jaar hebben we sowieso gezien dat we een groot risico gaan lopen. En dan vertel ik dat. Dat risico is geëxplodeerd. Dus moet er op korte termijn iets gebeuren. En die urgentie is uh, het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Ja, maar In de vorige campagne waren er ook al genoeg partijen die zeiden... van de hypotheekrente aftrek is niet te, niet, niet te handhaven. Dat, om andere redenen vaak, overigens niet de hoogte van die hypotheek. Maar dan wil jij dus andere. zeggen dat CDA toen blind was? Dat ze dachten dat het nog wel te handhaven was? Nou, met name dat de afgelopen, afgelopen jaar, 2011 met name... een jaar is geweest waar de eurocrisis en de schuldencrisis... een enorme vlucht heeft genomen. Waardoor datgene wat acceptabel was en langer houdbaar was... dat niet meer is geworden. En wat ik is bedoel te zeggen is, als ik dat zie dan verander ik het. En dan ga ik dus niet zeggen... Uh, ja, uh, een jaar geleden vonden we het niet, dus ik blijf het altijd zo doen. Nee, dan moet het, dan moet het dus wel motiveren. Want dan zeg jij terecht, van dat moet men wel kunnen volgen. Precies, daarom ligt ik dat toe. En daarom zeg ik het ook. Maar ik ben dus blij dat je dat ziet. Ik vind alleen, CDA had dat ook wel eerder kunnen zien. Een beetje de... traagheid van begrip. Als ik... Ja, uh, bij BNN-rondvraag uh, van Goh, uh, hypotheekrenteaftrek, zeggen ze allemaal dat wordt afgeschaft. Dat is niet houdbaar. Dat zeiden ze drie jaar geleden ook al. AOW-leeftijd omhoog. Dat snapt ook iedereen al van onze generatie. Er zit, er zit wel een verschil met die AOW. Ja, als voorbeeld. Bij de hypotheekrenteaftrek vond ik het belang van de zekerheid van je huis ook een heel groot belang. Dus de stap om vervolgens te zeggen van... we gaan dat veranderen, is een grote geweest. En daarom zeg ik, de reden dat we dat veranderen... is uh, de exclusiviteit van de schuld en de explosiviteit van de schuldencrisis. En wat ik dan zeg, dan, dan mag men daar van alles van vinden... maar dan verander ik dat en dan blijf ik het doen. En dat gold dus ook voor die langstudeerboete. Vind ik dat een systeem kan blijven, dan veranderen we het niet. AOW is trouwens een goed voorbeeld waar ook natuurlijk... Lange tijd is gezegd dat het hoeft niet. Sommigen vinden dat nog steeds dat het niet hoeft. Maar waarvan je ziet dat de wereld verandert. De, de, de, de leeftijd gaat omhoog. De, de, de levensverwachting gaat omhoog. Het aantal mensen dat premie betaalt daalt. Maar mensen zien stijgen. dit al heel lang, hè? Nou, de AOW nog heel veel mensen nu nog niet. Hoor. Ik, ik zie dit al tien jaar geleden ook al. En jij ook. Jij bent maar ook ik niet denk niet veel, um, Zeker als je het hebt over de AOW... Is, vind ik het bijzonder dat heel veel jongeren het bijvoorbeeld zien. Die zeggen: dat geldt voor Nee, mij... maar jij sch... laat, ik, laat ik het gewoon ja. even op jou houden. Jij schrijft in dit boekje dat we moeten kijken naar de lange termijn visie. Mm -hmm. ja? Dat we het niet uh, ja. heel de tijd over korte termijn moeten hebben, incidenten. Nee, lange ja. termijn visie. Ja. Daar ben ik het mee eens. Maar lange termijn, waarom, is dat, waarom zijn we daar tien jaar geleden niet mee begonnen? Uh, en, en heel veel van deze dingen zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd door en dan kom ik even terug op de schuldencrisis. Doordat die schuldencrisis zo is toegenomen, doordat heel veel dingen waar wij van dachten dat het is houdbaar, het niet meer bleken te zijn. Ik denk aan de bezuiniging in het vorige kabinet, 18 miljard euro. Dat dachten we, nou, dat, dat is het wel. Inmiddels komt er een nieuw kabinet, dat moet nog meer bezuinigen. Dus er komt in de loop van de tijd voortdurend een, een, een kruispunt: van hoe gaan we verder? En dan vind ik dat je daar een antwoord op moet geven. En dat is dus inderdaad die lange termijn. En wat dat betreft staan we dus weer voor een heleboel lange termijn keuzes. Je zegt de hypotheekrentafdruk, de de AOW, denk aan de arbeidsmarkt, denk aan de zorg. Heel veel van die vragen kunnen we niet meer met makkelijke antwoorden geven. En ook zeker in deze campagne zou dat wel duidelijk moeten zijn. De zorg bijvoorbeeld, je kan blijven zeggen het wordt niet duurder, het wordt wel duurder. Want het wordt allemaal ouder, daar kan meer, dus gaan we vind ik, en dat doe ik dus ook in deze campagne... dat ook al mensen zeggen. En niet, wacht maar af, het is houdbaar. Ik hoop het. Ik heb het al gezegd afgelopen woensdag tijdens het debat. Uh, omdat ik het indruk had... het debat in, de in, in, uh, in, in, in Utrecht was. Ik had de angst... dat we in dat debat alleen maar tegen elkaar op zouden bieden... wie het meest in de zorg investeert. Dat doen we echt allemaal. Alle partijen investeren in de zorg. Maar dan nog... Uh, stijgt de zorg, de kosten nu, van 60 miljard nu... naar 75 miljard over vijf jaar. Die 15 miljard moeten we met z'n allen betalen. Dat is niet anders. En doen we niks, dan gaat het naar 20, 40 extra. Daar moet een antwoord op komen. En dat kan ook, want we hebben nog steeds de beste zorg in Nederland. Spannende tijden. Ja, en vooral tijden, ik, ik heb dat ook... Uh, nou, eerlijke tijden, denk ik ook. Ja, ik noem het ook tijden waarin we ook niet alleen naar geld moeten kijken... maar ook behoefte hebben aan een nieuwe moraal die daaronder ligt. Mijn boekje gaat ook over wat voor onderliggende waarden zijn er. Want als ik ook naar de volgende jaren kijk... wil ik voorkomen dat een volgend kabinet alleen maar bezig is met geld... met maatregeltjes en na vier zegt heel Nederland... van wat is er eigenlijk veranderd. Terwijl er heel veel kan veranderen. Maar dan moeten we wel met z'n allen ook op een andere manier met elkaar om kunnen gaan. En dat is, als je praat over de, de onderliggende waarden... die ik in de politiek wil krijgen, is dat een hele belangrijke. Maar de nieuwe moraal, dat las ik ook, dat, las ik, dat staat in het boekje... maar ook in, uh, in het Volkskrant-interview van, uh, van de Zaterdag. Van ja uh, het, het deed mij ook gewoon denken aan normen en waarden. Dus het, dat is helemaal is... geen nieuwe moraal. Dat is gewoon uh, wat CDA toch al lange tijd predikt. Nou, ik vind dat je dat wel goed ziet. Um, er, is, er is ook een hele rechte lijn vanuit normen en waarden. Ook vanuit nog eerder... is uh, Heerma, CDA-leider in de jaren 90, die zei... het gezin is belangrijk, want daar leer je normen en waarden. Wat ik alleen zie, is dat de politiek vaak zo bang is... om dat erbij te zeggen. Uh, alsof het vanzelf gaat en er niet toe doet. En ik... Kijk, als wij van de... Ik heb het woensdag ook zo gezegd. Als wij van een huurder vragen om zijn huur op tijd te betalen... dat is een waarde. Dat is meer dan alleen maar je geld overmaken. Dat is ook, ook moraal. Dan mag je van de woningcorporatie wel verwachten... dat hij er vervolgens geen boot voor gaat kopen, maar de huizen voor maakt. En als ik mijn belasting op tijd betaal... dan hoort de overheid zuinig met die belastingen om te gaan. Als een ondernemer zijn uh, lening terugbetaalt... dan hoort de bank vervolgens wel zorgvuldig om te gaan met dat geld... En de ondernemer betaalt zijn lening terug. En we hebben te veel gezien dat banken iets anders gingen doen. Namelijk allemaal vage constructies. Dus het is lang niet altijd zo dat de maatregel uit Den Haag... de duizend euro in de portemonnee, um, noem maar op... dat dat de oplossing geeft. Mensen beseffen wat die oplossing is. Maar dan moet het, de moraal die heel veel mensen hebben... ook bij de bankier, de woningcorporatie en de bestuurder zitten. De nieuwe moraal. Dat vind ik de nieuwe moraal, Ja. Um. Dan even uh, van de nieuwe moraal even naar uh, misschien de oude moraal. Ik heb voor jou een plaat uitgekozen. Wat leuk. Ja, nou, uh, je moet hem nog beluisteren. Dus ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Ga ik doen. En dan ga is ik een luisteren. een plaat van uh, Boudewijn de Groot. Oh, dat vind ik dat, Ik denk dat ik het nu al leuk vind. Iedere nieuwe lente is alles nieuw voor mij. Want de winter is dood. Het oudjaar is voorbij.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 I'm just Ik zit hier met uh, de heer uh, Siebrand Buma en ik draai deze plaat uh, van Boudewijn de Grootvorm. En nu is mijn vraag: goede keuze? Ja. Uh, en wat een ongelooflijk mooie stem heeft hij toch ook? Hè? Dat blijft toch, dat is ongelooflijk. Dat is, ik weet niet uit welk jaar deze is, maar dat is toch zeker 35 jaar geleden. Ja. Maar, uh, waarom is de goede keuze? Nou ja, omdat ik. Eén, dat kon je niet weten. Heel graag naar Paul, uh, Paul de Groot luisteren. Dat is één. Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot. Ik ben helemaal in de war. Ja. Het slaat. laat. Boudewijn de Groot luisteren. Twee, um, denk ik dat je misschien denkt dat ik graag vergeet. Uit het verleden. Maar dat is niet helemaal waar. Maar moet jij weer? Je weet waar ik het over wil hebben. Nou, ik ben heel benieuwd. Over je tijd met de PVV. Oké, okay, maar dat kon Boudewijn de Groot nog niet weten, dat hij daarom dit zong. Kan je nagaan? Ja. Wat een voorzienende blik. Ja, had jij ja. die ook maar gehad? Ja. <lacht> ja. Uh, nou, achteraf kijken vind ik wel heel gemakkelijk. Uh, en er zijn momenten daaruit die ik, die ik zeker wil vergeten. Maar er zijn ook heel veel momenten daaruit die had ik niet willen missen. Uh, ik wil even een quote laten horen, dat zeg je koptelefoon oh, nog maar even op, uit doen. het interview van vorig jaar, precies een, een jaar leuk. geleden. We hadden, het over, uh, we hadden het heel even over Europa, maar luister goed wat je zegt. Ik had het nog nooit nageluisterd, dus dat is leuk. Ik vind het samenwerken met de PVV in de praktijk vaak heel goed, heel goed werken. En tegelijkertijd realiseer ik me dat een onderwerp als dit, het verschil op dit moment onoverbrugbaar is. En dat vind ik natuurlijk heel jammer en vooral schadelijk voor Nederland. Maar dan zeg ik, dat moet de PVV maar uitleggen. Dit ging over Europa, maar ik wil, ik wil, wacht, we gaan nog één keer naar die eerste zin luisteren die jij zegt. Ik vind het samenwerken met de PVV in de praktijk vaak heel goed, heel goed werken. Je vindt het samenwerken met de PVV prettig, zeg je. Nou, letterlijk zeg ik heel goed. En um, dat is ook een aantal of, ja, maanden, zelfs een jaar, heel goed gegaan. Toen in september had ik achter de rug onderhandelingen over grote overschrijdingen in dat voorjaar. We hadden onderhandelingen over de begroting voor het jaar 2012. En die gingen heel goed. Maar is het uiteindelijk, als je nu kijkt... toch niet een fout geweest dat het CDA in deze constructie is getrapt? Ja, ik ga niet zo ver dat te zeggen. Omdat ik precies weet welke afwegingen we hebben gemaakt. En ook echt oprecht vond dat er een verantwoordelijkheid was om te gaan regeren. Ik kan alleen zeggen dat als ik zie wat er in het katshuis is gebeurd... dan doe ik het niet nog een keer. Maar het CDA heeft er onder geleden. Ik kan me nog heel goed dat congres van jullie herinneren. Het was bijna een scheuring in de partij. Nou, de prominenten waren fel tegen. Jullie hebben het toch gedaan. Ja. En uiteindelijk is het valikant mislukt. Ja, er, er is eigenlijk al die tijd heel veel discussie gebleven. We hebben het congres gehad inderdaad, maar het is gebleven. Maar dan kan je en... toch concluderen als we nu kijken... en jullie staan op 14, 15 zetels in de peilingen... dat het funest is geweest voor het CDA. Ja, ik, ik, ik aarzel daar zo op te antwoorden. Omdat ik weet dat op het moment dat we in... Als je praat over peilingen, hè, dat we in 2010 na die verkiezingen... al voordat we met de PVV aan het praten waren... ook al die richting aan het uitgaan waren. Dus het is heel moeilijk om het in peilingen te beantwoorden. Waar ik het wel in beantwoord is in de pijn... die binnen het CDA is geleden door sommige mensen. En uh, daar merk ik van dat voor heel veel mensen... het beëindigen van, dat, van die coalitie een verademing is geweest. Ik vind het alleen voor het, voor het land heel slecht. Dus jij zegt voor het land was het beter geweest als deze coalitie nog door was gegaan? Um, dan hadden we nu niet... Nou ja, dat, ook daar moet ik natuurlijk achteraf zeggen dat er is al zoveel gebeurd... dat het moeilijk is erop terug te kijken. Ik kan alleen maar zeggen op het moment dat het viel, hoe ik het toen voelde. En toen, daarna is natuurlijk de wereld totaal veranderd. Maar toen het viel, die zaterdag, had ik echt het gevoel... we hebben een antwoord op de crisis uitonderhandeld voor de komende twee jaar... Dan zouden geen verkiezingen hebben gehad dat het door kunnen gaan. Achteraf kan je zeggen van nou, het is er, we zijn eraf en er is veel rust weer binnen de partij ontstaan. Maar op dat moment had ik echt het gevoel, uh, dit is heel slecht voor het land. Nou ja, dat begrijp ik dan echt niet. Want net heb je nog gezegd, hypotheek-renteaftrek is belangrijk. Uh, uh, versoepeling uh, van, de, van de werkgelegenheid, uh, uh, van arbeidscontracten. Uh, zorg. Uh, uh, al dat soort thema's. Nou, vorig jaar kwam je ook met het uh, thema ja. Europa. Het zijn allemaal thema's die nu spelen, die totaal anders liggen dan uh, uh, de PVV. Ja, dus dan kan je nu toch niet zeggen: van ja, het zou beter zijn dat die coalitie nog in stand was gehouden, want dan, dan klopt je boekje ja. ook niet. Nee, maar zo zeg ik het dus ook niet, hè? want dat kan je niet. Je kan niet zeggen: het zou beter zijn als die coalitie wat in stand was Kijk naar het moment van toen. Maar op zichzelf, in de afspraken die we toen op papier met potlood hadden, zat de hypotheek aan het aftrekken... zat de hervorming in de zorg, zat een eerder omhoog gaan van de AOW in. Dus er zaten veel afspraken in. Ik zeg wel dat als ik nu kijk wat er allemaal voor pijn is geleden... zie ik heel veel mensen die opgelucht zijn dat het is gebeurd. En feit is dat we nu die hebben. Ben je zelf opgelucht? Hebben. Ik ben... Uh, ja, dat, dat, dat vind ik ook dat ik dat niet zo kan zeggen. Omdat ik de pijn van toen te veel weet. Ik, waar ik een op, laat ik één ding zeggen waar ik wel blij ja, maar, mee ben. Ja, maar je mag zeggen wat je... Dat mag je straks vertellen, ja? waar je blij mee bent. Maar wat ik, ja, ik denk je dat het keer. CDA... Uh, ben, je, ben je zelf opgelucht? Nou, waar ik opgelucht over ben... is dat de verdeeldheid in het CDA weg is... en dat die eenheid er weer is. Dat vind ik het belangrijkste. Maar ben jij zelf opgelucht? Van de val van het kabinet, bedoel je? Dat jij niet meer met het blok aan het been... wat PVV uh, heette verder moet? Um, nou, ik vind het wel voor Nederland goed... dat we een andere kant uit kunnen gaan. Dat vind ik wel. Maar ik ga toch heel voorzichtig zijn. Omdat ik vind dat de, het gevaar van verkiezingen... en de onzekere periode daarna ook heel groot was. Dus mijn boosheid zit meer in de PVV... die hard wegliep van die onderhandelingstafel... dan bijvoorbeeld opgeluchtheid dat het was afgelopen. Ik kan het gewoon niet hardop uit mijn mond krijgen om dat te zeggen. Omdat ik weet op dat moment... Hoe teleurgesteld ik was. En ook die emotie voelde. Maar ik denk dat de uh, mensen die misschien op het CDA willen stemmen. Mm -hmm. Juist helderheid willen. Op alle terreinen. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je, als jij zegt van nou het was gewoon een fout. We hadden het niet moeten doen. Dat heel veel mensen denken. Aha. Nou prima. Ik ga op het CDA stemmen. Want nu weet ik in ieder geval mm -hmm. wat ze willen. Nou ik vind dat mensen ook wel uh, moeten horen wat ik echt ten diepste voel. Dus ik moet niet iets gaan zeggen van... Um, ik heb spijt van alles wat ik heb gedaan... terwijl ik het gevoel heb dat wat ik toen deed... paste bij de keuzes die er waren. Dus ik, over dit soort dingen wil ik het liefst precies zeggen... wat ik voel. En, en heel veel mensen zeggen van... geef nu aan dat je spijt hebt of dat het fout was. Of anderen zeggen dat weer niet. Hè, dat is maar ik geef wat ik zelf vind. En ik laat de film weer zien van 2010. Ik was het dichtbij en weet waarom we deden. Maar je zegt nu ik ga nu niet meer in een coalitie of in een gedoogconstructie met de PVV. Dat zeg je? Ja, dat klopt. Nou, dat zegt toch genoeg? Dan zeg je toch eigenlijk van... nou, maar, uh, ja, wat geweest dat... is, ja. is geweest en het was niet goed. Niet goed voor het CDA en ook niet goed voor mezelf. Uh, nou, laat ik even zeggen waarom ik echt niet meer met die PVV wil. Dat is natuurlijk toch de, de grote teleurstelling, met name in dat Katshuis. Maar er zit wel iets interessants in, dat, in, het, in het fragment wat je liet hoorden, horen. Dan zeg ik van, nou, we werken goed met die PVV samen... maar er zijn grote verschillen. Die, die, dat groeien van die samenwerking zat in dat we op dat moment... afspraken konden maken. Dat dacht ik ook, dat zou lukken toen we in dat Katshuis gaan zitten. En de teleurstelling dat na zeven weken Geert Wilders zegt... toch maar niet... Die is heel groot. Daar zit mijn boosheid in. En die maakt dat als ik nog een keer met hem in een kamer ga zitten... dat ik weet maar dat er geen oplossing komt. Ik probeer je alleen te helpen, hoor. Ja, en je want, moet er ook zeker doorgaan. Want ik lees dit boekje. Ja. ja? En dat, dat is... Het uh, uh, boekje heb je zo uit. Uh, uh, 88 pagina's. staat veel in. Uh, uh, dat is een gedegen uh, programma. echt een middenpartij. Ja. ja. Ik lees dan bij de laatste zinnen... Uh, dat is uh, dus het hele boekje. Ja. Uh, uh, de politieke visie van het CDA heeft daarom haar, woorden, haar wortels... in zulke fundamentele overwegingen. Dat gaat over het hele boek. Dat is inderdaad niet populistisch van aard... en zoekt steeds de nuances en de waarden die essentieel zijn... voor het goede leven en een goede politiek. Ja. Vaak is dat niet spectaculair, maar we doen het wel grondig en doordacht. Dus dat betekent dat je een, een, een, een, een programma hebt... wat goed is, wat goed doordacht, maar wat je moeilijk over het voetlicht krijgt. Wat dan het belangrijkste is, is dat je helder bent. En dan denk ik bij mezelf ook over de achterliggende periode... als je het weer uitlegt, dan denk ik bij mezelf... ja, er zitten allemaal zoveel mitsen en maren en dat soort zaken. Zeg dan gewoon helder. Het was niet goed. Het was een fout. We, zijn nu, we staan er veel beter op nu. Nou, je hebt mitsen en maren, maar het was, het was voor mijn gevoel... vooral een tijd van mitsen en maren. Want ik durf gewoon niet te, te zeggen en dat doe ik ook niet, dat wat we in 2010 deden... of heel goed of heel fout was. Ik, ik weet natuurlijk precies waarom we die keuzes maakten. En ik vind het zelfs zo makkelijk als ik achteraf zeg... dat is fout geweest, dat is goed geweest. Het was een keuze die toen van heel veel Jij ja, ja Nee, nee, nee. Ik wil, ja. Kijk, ik maak ook heel vaak fouten. En ja. dat geef ik gewoon toe. Dan heb, ik, dan, heb ik, dan heb ik een interview niet goed gedaan... of een televisieprogramma niet goed gemaakt. Dat is toch prima? En van je fouten moet je leren. En dat is toch wat, wat, wat jou ook ja, maar dan moet, moet Ja, maar dan moet je wel ten diepste ook vinden... dat het toen fout was wat ik deed. Dat het niet klopte. Dan moet ik dat nu ook... Dan zou, als ik dat vind, dan moet ik jou dat zeggen. Maar als ik de film terug blijf vertalen van 2010... En uh, dat heb ik natuurlijk vaak gedaan. Wat voor keuzes hebben we gemaakt? Dan weet ik waarom het was. En dat maakt dat ik dus ook zo huiver... als je zegt, erken een fout. Ik erken veel fouten en ik, ik, ik vind dat ook helemaal geen punt. Maar het is ook een persoonlijk iets wat ik toen heb gedaan. Een persoonlijke keuze. En ik had toen echt het gevoel dat we dat moesten doen. Ik heb ook nog steeds het gevoel dat wat er in het katshuis gebeurde... voor mij een dusdanige ook persoonlijke teleurstelling is. Dat is echt, doe ik niet nog een keer. Da daar kan ik, ik kan het ook niet mooier maken, want als ik andere dingen zou zeggen dan zou ik niet gaan zeggen wat ik ten diepste vind. Maar wat heb je dan wel geleerd waarom je nu zegt... ik ga nooit meer met de PVV regeren? Ja, wat ik, wat ik met name geleerd heb, is dat ik dus uh, vertrouwen heb gegeven... in het starten van onderhandelingen in een crisistijd. In april in het Katshuis. Uh, zeven weken echt stap voor stap verder kwam. Daar ook uh, stappen van mezelf ingelegd hebben die verging. Om vervolgens te horen van, nou toch maar niet. En ik vind met name dat la, de laatste dag... Uh, waarbij we klaar waren om het af te tikken... en Geert Wilders, zonder iets te zeggen, de deur uitliep... dat is voor mij een moment gezegd. Dan loop jij weg als er een crisis is. Doe ik het niet nog een keer? Wat heb je dat nou geleerd? Ook, dat is ook exact... Wat, uh, preciezer kan ik het ook niet zeggen. Oké, okay, maar wat heb je dan nou geleerd van uh, de gedoogconstructie met de PVV? Um, dat ik dus niet nog een keer dit doe. Dat is, dat is een hele grote les. Ik vind, ja, dat vind ik eigenlijk de grote les. Welke les zou, je er nog, zou ik er nog meer uit moeten hebben? Getrokken? Nou ja, ik, dan kom ik weer terug op je boekje. Dat gaat ook weer over de nieuwe moraal. Ja. De normen en waarden. Dat we ja. met z'n allen moeten doen. Ja. Uh, terwijl ik uh, uh, me ook kan voorstellen dat jij kan zeggen als CDA... ja, maar de PVV probeert ook mensen groepen buiten te sluiten. Ja, dat is natuurlijk inderdaad de discussie die we al in 2010 hadden. En als ik, dit boekje ik terug, lees, ja? als ik dit boekje ja? lees, dan denk ik bij mezelf: Jij had ook twee, want dit, dit heb je niet, dit is niet deze zomer bedacht. Ik neem nee. aan dat je hier al langer mee loopt. Ja. Dan, kan ik me, dan snap ik eigenlijk niet waarom je ooit in een gedoogconstructie uh, uh, hebt geloofd. Nou, dat, dat heb ik wel in het laatste hoofdstuk willen opschrijven, omdat. Um, Los van de gedoogconstructie, regeren met de PVV houdt ook verband met de mensen die erachter zitten. Mensen die grote zorgen hebben en die het gevoel hebben niet meer door Den haar gehoord te worden. En ik heb. Daar mag je dus van vinden wat je, wat je wil, daar mag ik mijn kritiek op hebben. Maar ik heb altijd gevonden dat ook ergens voor die mensen ruimte moet zijn... om gehoord te worden en niet buitengesloten te worden. Ja, maar worden. ik lees maar, het boekje en ja, maar dan denk, dat wel, dus maar dan denk echt ik, echt ik dus heel vraag, de tijd hè? van mezelf... Ja, maar, precies mogelijk. Ja, maar dan de, lees ik het boekje en dan denk ik toch de tijd... Ja, maar uh, vorig jaar uh, waren jullie met de PVV uh, bezig en zo. Weet je, dat is soms heel moeilijk om dit te lezen. Maar dat, dat vind ik toch... Ik, ik snap natuurlijk dat je dat zo ziet. Want, want dat begrijp ik heel goed, maar voor mij is het... Eigenlijk weer vanzelfsprekend dat we toen wel die keuze hebben gemaakt. Omdat ik ook nogmaals in dat boek schrijf dat de, wat ik de, de, de traditionele partijen noem... CDA, PvdA, VVD, te lang hebben miskend dat mensen hele grote zorgen hadden... en dus een PVV gingen stemmen of eerder de LPF. Ik noem Pim Fortuyn er ook in. En dus is het ook, vind ik, een opdracht van de politicus... om te laten zien dat die mensen erbij horen. De afstand was zo groot dat we dat niet in één kabinet hebben gedaan... maar in een gedoogconstructie. Dus de afweging is wel degelijk heel zorgvuldig geweest. Je kan natuurlijk zeggen, achteraf is het allemaal totaal anders gelopen. Maar ik vind het altijd zo moeilijk om met de keuze... de, de, de, de kennis die we nu hebben, dat achteraf weer te gaan veranderen. Want ik weet welke keuzes ik toen maakte. En ik kan alleen maar zeggen dat we nu... En, uh, dit, dat we dit dus niet meer doen. En dan met name heb ik ook aangegeven... we zaten in het katshuis. ik zie hem weglopen... en ik denk van, nou, oh, dit doe ik niet nog een keer. Dus je, net als wat Jan-Peter Balken en toen zei over die uh, Irak-oorlog... met de kennis van nu... zeg je ook, met de kennis van nu... hadden wij niet in die gedelconstructie moeten stappen. Toen ik het woord met de kennis van nu gebruikte... toen dacht ik al, van nu krijgen we Irak ook nog... waar ben ik aan begonnen? <laughs> maar goed, da, nee, ja, maar dat, met de kennis dat, van nu... Dat zijn, nee, had je er niet aan moeten beginnen... Ja, dan, dan zou ik te veel ook weer dat Irak-verhaal gaan doen. Nee, nee, ik, nee het ik, gaat nee, niet over Irak-verhaal. Ja, verhaal maar ge, ja, ik wou gewoon even tel voorganger de memoreren. Wat ik toen van, van, ja, Balken wat en wat ik de van Balkenende is dat hij toen... Toen Mag zei hij met de kennis van nu... En daar, ja, er is geen kennis van nu. Met de maar kennis goed, van nu doe ik het niet nog een keer. Zeker niet. Met de kennis van nu had je het, Ja, nou, dan zeg, ja. Je het, nou, zeg je het goed. Doe ik het niet nog een keer. Nou, mooi. Mooi. Maar je ziet wel, hoe, het nee, is wel goed dat je dit vraagt. Want het ligt natuurlijk het ligt heel diep. En dat snap ik heel goed. En het, ligt, het is maar voor we, mij nee, ook maar heel ik, persoonlijk de, om, om de... Als je die vragen stelt, dan komt bij mij echt die, die zomer ook wel weer langs hoor, in mijn hoofd. Ik bedoel, de keuzes die we te maken. Dus wat ik ook zeg, is, is echt zoals ik het voel. Zo, zoals ik toen erbij zat, zoals ik het nu doe. En ik kan alleen maar zeggen dat nu wij een totaal andere uh, politieke constellatie hebben... waarin wij als CDA wat dat betreft... Ik vergeet het verleden wel achter ons laten. moeten erkennen wat we gedaan hebben. Inderdaad alle fouten erkennen. Maar ook staan, zo ben ik ook, voor keuzes die ik heb gemaakt. Kijk, het CDA, dat lees ik ook in dit boekje nogmaals. Het midden. Ja. He, er gebeurt heel veel op de flanken. Uh, SP, uh, PVV. Maar wat mijn grote vraag is. Waarom? Uh, er zijn heel veel mensen die ook niet van die flanken houden. Er zijn heel veel ja. mensen die gewoon uh, rationeel zijn... en denken van, er moet een, een grote middengroep ook zijn en blijven. Waarom weet jij die mensen in het midden niet aan te trekken? Want als jij op 14, 15 zetels in de peilingen staat... Mm -hmm. is dat gewoon te weinig. Nou ja, je, je ziet... Uh, een, een trek naar de partijen, zeg maar aan de flanken. Nou, we hebben het net uitgebreid over de PVV gehad. Nee, dus maar ik, de SP. Nee, maar ik zie de SP. Er is een de, trek naar de flanken. Ja. Maar er is ook nog altijd een grote groep mensen die gewoon niet ja. van die uh, maar daarom, uh, flanken houden. Precies, zeker. Uh, waarom weet jij als uh, CDA niet die mensen te lokken? Nou ja, de, de, de eerste is veel onzekerheid. Uh, die niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen maakt... dat mensen meer naar de ene kant of naar de andere kant gaan. Het is niet alleen Nederlands. Het is wel zo dat ik ervan overtuigd ben dat als je de keuze echt moet maken... het nog de vraag is of het midden zo klein blijft. Ik denk dat daar onze kans ook zit. Omdat ik ook heel veel mensen hoor, maar we hebben toch een sterk midden nodig. En dat is ook wat ik voortdurend probeer duidelijk te maken. De oplossing komt niet van links, komt niet van rechts... maar komt uiteindelijk uit het midden. En dat heeft het verleden ook bewezen. En die mensen die dan op het midden willen stemmen... waarom trek jij die niet? Uh, nou, ik, ik, op dit moment denk ik dat het CDA nog heel veel belast ook is met het verleden... waar we het net over hadden. Dat is terecht dat je daarop terugkomt. Want dat heeft het CDA heel erg bepaald. En men zegt, en ik, ik, ik neem dat over... vertrouwen komt te voet en gaat te paard het is te paard verdwenen... en ik moet nu een hele snelle voettocht maken... om het vertrouwen terug te krijgen. Nou, ik heb ook in mei gezegd... de tijd is kort, de helling stijl. maar ik ben wel heel erg gemotiveerd om het te doen. En dan moet ik inderdaad op 12 september nog maar zien... of de mensen inderdaad uiteindelijk alle heil... van links of van rechts verwachten... of dat ze zien dat uiteindelijk samenwerking... en dan vanuit het midden... met het CDA niet het beste is. Op basis van een moraal voor de toekomst. En als... Uh het CDA dan een goede keuze is voor het midden. Uh, afgelopen week uh, kwamen er ook weer berichten naar buiten... dat er ook veel prominente Partij van de Arbeid mensen zijn... en CDA-mensen. Dat de, die twee partijen zich veel meer nou, moeten verbinden... elkaar moeten opzoeken. Ik zag dat ook in het debat. Uh, uh, jij en Samson gingen goed met elkaar om. Uh, als ik dan aan jou vraag... sta je dichter bij de VVD of bij de Partij van de Arbeid... Nou, ik merk zelf ook in het debat wat we laatst hadden... dat de middenpartijen voelen dat ze die verantwoordelijkheid hebben. Dat voel ik bij de PvdA, ik voel het bij D66. En ik hoop ook dat dat bij de VVD komt. Ik vind de afgelopen tijd dat de VVD te veel uh, de PVV een beetje naast gaan doen. Zo van die crisis lopen weg, dus dan kunnen we ze terugkrijgen. Maar als je naar die PVV trekt, stap je uit het midden. Dus de partijen die zeggen dat het midden moet sterk zijn, die steun ik. En daarom is een debat tussen die partijen... ook een debat van partijen die wel ergens begrip hebben dat je het samen moet doen. En dan kan je tot 12 september elkaar de tent uitvechten. Maar Nederland snapt ook wel dat na de 12 september... partijen weer samen moeten werken. Dus het CDA staat dichter bij de Partij van de Arbeid en D66... dan op dit moment bij de VVD. Ja, dat is een vraag die ik zo dus ook niet ga beantwoorden. Het is ontzettend flauw voor mij. Maar ik, nee, je nee, kan nee, niet want ik zeggen, want ik, ik, als het gaat over bijvoorbeeld... Het is wel belangrijk. Stel voor ja. dat ik op het CDA wil stemmen... wil ik ja. wel weten welk kant je op gaat... Waar ik wil dat de kiezer goed naar kijkt... wat ik belangrijk nee, vind, maar, is Maar de snap je zelf wat ik bedoel? Nee, ga, je, jij... ga je de sociale kant op... of ga je veel meer uh, de rechtse, liberale kant op? En daarvan zeg ik, wij zitten in het midden. Wij, zeg, wij bezuinigen... Ja, maar ik wil, toch weten, ik wil toch weten wat jouw idee daarachter is. Maar je, kan mij niet, je, je moet niet de, uh, het CDA willen afmeten aan de afstand tot een ander. Dat kan ik zelf niet eens. Nee, maar ik wil wel weten, is het CDA meer geneigd linksom... of iets meer rechtsom? Dat wil ik heel graag weten. want ik heb en waarom dat... wil je het weten? Nou, nou, de vraag moet even te stellen. Anders kan ik beter. Uh, stel voor dat ik op midden wil stemmen. Ja, ja dan kan ik dus beter gaan stemmen op uh, uh, links georiënteerde middenpartijen. Of ik kan beter rechtsgeoriënteerde middenpartijen gaan stemmen. Maar ik denk dat de keuze veel meer wordt. Ben je voor een partij die de moraal belangrijk vindt, die het gezin belangrijk vindt, die waarden belangrijk vindt. En dan moet een ander maar kiezen of die dat links of rechts vindt. Dat, dat, dat, ik is niet wil mijn graag dat het CDA helder is. Nou, daar ben ik dus helder in. Ook dat wij schulden willen wegwerken, veel scherper dan de PvdA dat wil. Maar tegelijkertijd, en daarom kan je ons dus niet zomaar links of rechts plaatsen... dat wij vinden dat de VVD wel heel erg op de centen let. En dan is het, dus he, jullie het, als... willen iets socialer? Dan de VVD. Nou, ja. Dus dat is iets meer links? Nou ja, dat kan links zijn, maar ja, het als, als sociaal links is vind ik het best... En als zuinig op de centen zijn weer rechts is, vind ik het ook best. Ik geloof het alleen niet. Ik geloof dat zuinig zijn op je centen een kwestie is van... hetzelfde als thuis, je moraal. Nou, laat ik het heel makkelijk dan stellen. Want ja. ik, vind, ik, ik vind dat je ook gewoon uh, helder bent. Uh, ga je liever met de Partij van de Arbeid uh, regeren of met de VVD? Nou, na de vorige periode... terecht dat je de vraag weer zo stelt. Maar ik doe hetzelfde als woensdag. Het is gewoon niet te beantwoorden. Tot 12 september kunnen we iedere dag zeggen met wie. Het staat niet in het boekje. En ik vind het ook niet... De kern van het probleem. Sterker nog... De kern van het probleem is helderheid hè, bij het CDA. De kern van het probleem is dat we in een crisis zitten... die we niet alleen met geld oplossen, maar ook met onze waarden. En als de helderheid van het CDA zou moeten zijn met wie? Voor de verkiezingen. Dan geef ik het je te doen, want die helderheid vind ik niet terecht. Ik weet niet, wat, ik weet niet eens of wij wel mee gaan doen naar de verkiezingen. Maar het kan best wel zijn dat er een coalitie komt... Die een meerderheid vormt zonder ons. Dan, nou, dan, dan wil ik wel een graag één uh, graag punt. Uh, Eén moet je er in ieder geval uitproberen toch, te krijgen. Toch, Eén ja, meerderheid proberen. Ja, ja dat vind ik wel. Vind Want, ik wel. Uh, 30 juni 2012 was voor mij een historische dag. 30 juni 2012. Historische dag. Het congres. Ja. Het congres, het CDA-congres... ging akkoord met een nieuw donorsysteem. Ja. Namelijk iedereen donor. Ja. Uh, en je krijgt uh, vaak genoeg een brief in de bus... Ja. om te zeggen... Nou... Uh, ja. Uh, als je niet wil, moet je dat even aangeven. Ja. Iedereen donor. Nu uh, was Pia Dijkstra twee weken geleden uh, mijn gast. Uh, die heeft een wet aangekondigd ja. om het ADR-systeem... Uh, het actief uh, donorregistratiesysteem. donorregistratiesysteem, in te voeren. Ja. Uh, ik ben blij dat jullie voor zijn. Want dan is er een meerderheid. Nou, ik vind dat het, uh, afhankelijk van hoe je het opschrijft... dat wat het congres wil, dat is uiteindelijk de democratie van de partij. Ja. Dus die kant moet het ook uit. Ben je er blij mee? Uh, nou, ik moet je zeggen dat ik zelf... dat niet. Nee, ik vind het wel moeilijk. Want ik vind namelijk dat je uiteindelijk je eigen keuze ook moet maken. Maar ik ben wel zo dat als mijn congres een keuze maakt... die hebben we democratisch gekozen, dan gaan we daarvoor met snallen. En uh, ik vind zelf dat het, de, de, het beschikken over je eigen lichaam... voor en na de dood heel erg belangrijk is. Dat je het maximale moet doen om donoren te krijgen. En ik accepteer volkomen dat het congres een richting op wil. En dan gaan we die richting op. Dat is ook de nieuwe moraal. Het is wel hoe ik naar de democratie en de partij kijk. Ja. ja. Maar het is ook goed dat er een probleem is, namelijk een donorprobleem. En dat het nu eindelijk opgelost kan worden, omdat het CDA eindelijk helder is. Nou, het is het belangrijkste dat het probleem opgelost wordt. Dat staat boven alles. Ja. Nou, super. Uh, we hebben nog twee minuten. Ja. So, kort, hè? Ik, ik, ik moet je zeggen dat ik het inderdaad. Maar het gaat zo lekker. Dat ik denk: van, we hebben nog een half uur. Maar. Uh, nou ja, twee dus minuten. Ik zou, je had nog een plaat uitgekozen. Ja. Uh, Crash. Ja, leuk. Uh, nee, dat is meer uh, dan twee minuten. Uh, ja, precies. Dus dat ga ik. I would stay. Uh, dat, <laughs> daar heb ik gewoon helemaal geen tijd meer voor. Nee. Ik heb nog wel een quote van uh, Ronald Plasterk voor je. Daar gaan we heel even snel ah, naar de doet nee. Ik zou het wel leuk vinden om van hem te weten. wat zijn contact is met Jan Peter Balkenende. Mm -hmm. Dat vraag ik ook omdat het in zekere zin mijn oude baas was... want hij was premier van het kabinet waar ik in zat. Dus, dus hoe groot is zijn betrokkenheid bij, bij zijn voorganger... Jan-Peter Balkenende en omgekeerd? Um, want hij is een van de mensen die na het uit de politiek stappen... eigenlijk ook zich nooit meer publiek daarover uit. Nou, ja... Dat, is wel, dat vind ik een aardige vraag van Ronald Plasterk. Je hebt nog uh, één minuut. Um, ik heb wel contact met Jan-Peter Balkenende. Hij doet inderdaad hele andere dingen. Dus is niet iemand die nou dagelijks mij uh, vertelt hoe ik het moet doen. En dat bevalt me heel erg goed. Maar hij is wel beschikbaar. En ik heb ook zeker met hem gesproken over hoe zal ik bepaalde dingen doen. Nu uh, die plaats van Crash die we dus helaas niet kunnen draaien... Ja. I, would I would stay. Ja, Daar, zit een zin in. Daar zit een zin in. I grow up to be just like you. Toen dacht ik bij mezelf, ik moet toch ook even vragen uh, aan, uh, aan Sybrand van... Uh, als wie uh, wil jij opgroeien? Nou, ik ben al opgegroeid. Um, ik ben gelukkig ja, zoals ik ben. Zou zal zal je dan van acht willen zijn Lubbers of Jan-Peter Balkenende? Ik... Uh, vind, uh, ja, dat is ook heel onaardig om iemand te kiezen. Maar degene waar ik altijd erg om moet lachen is, uh, zeg ik heel eerlijk, uh, Van Acht. Om de humor en de lichtheid die hij heeft, daar heb ik altijd grote bewondering voor. Uh, kiezen doe ik niet, maar, dus dat, de anderen hoeft niet boos te worden. Maar zo precies mogelijk, Van Acht vind ik van deze heel bijzonder. Ja. Mag ik jou buitengewoon uh, bedanken voor dit uh, gesprek? Ga ik ga gedaan. jou volgend jaar waarschijnlijk weer uitnodigen. Loop. En dan hoop ik niet dat ik weer die plaat ik vergeet van Boudewijn Groot uh, moet draaien. Want, uh, <laughs> je dat kijkt je... me heel indringend aan te je dit zegt. Juist, precies. Ja. En dat bedoel ik ook. Ja. Uh, Siebrand Buma, dank je wel. Buitengewoon veel succes in de campagne. Dank je wel, graag gedaan.